Het is Rachid Finch met het NOS Journaal in de Hilversumse Sint-Vite. In de kerk zitten 1500 mensen en buiten volgen mensen de dienst op schermen. Burgemeester Broertjes hield een toespraak en prees onder meer het werk dat wordt gedaan in de korporaal van oud kazerne waar de slachtoffers worden geïdentificeerd. Slachtoffers worden van een nummer weer mens, Al dus broertjes. Voorafgaand aan de kerkdienst liepen meer dan duizend mensen mee met een stille tocht... En tijdens die tocht werden 298 duiven losgelaten, waaronder 15 witte. Die stonden symbool voor de Hilversummers die bij de ramp vandaag een maand geleden om het leven kwamen. De deelnemers aan de tocht waren in het wit gekleed en in een park lieten ze witte ballonnen los. Bij het Indonesische eiland Lombok is een boot met buitenlandse en Indonesische toeristen gezonken. Een Indonesische nieuwsite meldt dat 10 mensen uit het water zijn gered, onder wie ook vier Nederlanders. Maar er worden nog zeker 15 mensen vermist. De boot was met vakantiegangers op weg van Lombok naar het eiland Komodo. In Vlaardingen woedt een grote brand in een bedrijfspand in de Wilhelmina haven. Er staat een loods van een transportbedrijf in brand. Maar wat er precies in de loods zit is niet duidelijk. Volgens de loco-burgemeester van Vlaardingen lekt er plantaardige olie. Het verkeer heeft veel last van de dikke rook die over de A4 trekt. En ook het treinverkeer heeft er last van. Tussen Rotterdam en Vlaardingen rijden geen treinen. En de NS schat de vertraging voor reizigers op een uur. In de eredivisie heeft Ajax gewonnen van AZ. Het werd 3-1. Amsterdammers kwamen na een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Davy Klaassen. Berghuis van AZ maakte na rust de gelijkmaker. En daarna besliste Ajax het duel met doelpunten van Schöne en El Ghazi. Wedstrijden Excelsior, Go Ahead Eagles en FC Utrecht Willem II zijn nog bezig. Later vandaag spelen ook Groningen en Heracles. Het weer bewolkt en er trekt een regengebied van noordwest naar zuidoost bij een stevige wind. Het is 18 graden. Ook morgen veel wind en het is dan wisselvallig. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. En verderop nog eens een keertje 5 kilometer tussen de knooppunten Muidenberg en Diemen. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat blijft dit een heerlijke muziek, hè? hoor. De Adel en Chasing Pavements. Zo aan het begin van de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag. Ja, even voor vier uur, toen keken we naar de wedstrijden van de eredivisie Maurice. Ik ik van, nou, ze hebben nog iets meer dan een kwartier te spelen. En in dat kwartier, daar gebeurt nogal het een en ander. Er gebeurt inderdaad het een en ander, want FC Utrecht tegen Willem 2 is ondertussen 1-1. Ham houdt heeft in de 76e minuut gescoord. En Excelsior tegen Go Ahead Eagles is het ondertussen alweer... jawel, 2-2. In de 75e minuut heeft Nieuwpoort gescoord. Dus allebei de wedstrijden op dit moment een gelijkspel. Het gaat nog spannend worden tot aan het einde, hè, zullen we zeggen. Je zeker weten. Wat gaan we in de, dit uur allemaal doen, uh, Maurice? We gaan kijken naar het uh, dier van de week. Wie zoekt er nog een mooi baasje, een mooi huisje om te verblijven? Weer een uh, nieuw dier, hè? Een nieuw dier vandaag, absoluut. En uh, het gedicht van de week natuurlijk... Dat wordt een heel mooi gedicht. Ik heb hem helemaal voorbereid. Speciaal voor jou en speciaal voor Albert-Jan en speciaal voor de luisteraars natuurlijk. En we gaan kijken naar DTM, hoe het is afgelopen op de Nuremberg ring. En uh, Verstappen die heeft... Uh, ja, Verstappen heeft ook weer wat te vertellen. Ja, die heeft al uh, weer redelijk gepresteerd. Ja en nee. Ja en nee. Oh. Ja en nee. Mm. Ik... Uh, ik ga ik je zo vertellen. We horen het zo dadelijk in het derde en laatste uur van dit programma. En nog heel veel lekkere muziek. Hier is In Deep. en les naar de DJ. Save my life.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 Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night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 Ga je nou naar het Lala. toilet? Toe? Ja, ik hoor het. Dat was in diep en last night the DJ Save my life. Belev het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text tv op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 hier in Zandvoort en de regio te ontvangen. Ik zeg waar wil die? hou de radio op CFM Zandvoort. Van de hipparades, hè? nummer 1 toch? Ja. Door de Prayer in Sea. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens even kijken naar de DTM-race die vandaag verreden is. En ook het nieuws over Max Verstappen. Jazeker, want de DTM is vandaag in de Nuremberg Ring verreden. Uh, Witman, die heeft het erg goed gedaan. Die is uh, op pole position gestart vanochtend met de race. En die is ook eerst geëindigd. Rockefeller die is als derde gestart, tweede geëindigd... en hij heeft stuivertje gewisseld met Mortara... die tweede gestart is en als derde geëindigd is. Een opvallende score voor Di Resta... die is als vierde geëindigd en als achtste gestart. Als we gaan kijken naar het algemeen kampioenschap van de DTM... hebben we op één Marco Wittman met 118 punten... en best een stukje erachter hebben we Mortara staan... Met 57 punten en Ekstrom op de voet met 56 punten. En als we dan naar Ekstrom kijken in het de derde in het algemeen kampioenschap... gaan we kijken naar wat hij vandaag heeft gedaan. Hij is aller, aller, allerlaatste geworden. Hij is in de derde ronde is hij uitgevallen, helaas door problemen. Ook vandaag heeft Max Verstappen gereden en niet alleen vandaag het hele weekend al. Want afgelopen zaterdag heeft hij op de opdrogende Nürnbergring... zijn achtste overwinning in het Europees kampioenschap Formule 3 behaald en zijn negende overwinning in totaal. De zoon van voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen reed op het Duitse circuit... voor het eerst in de kleuren van Red Bull. Sinds hij afgelopen week werd gepresenteerd als lid van het Red Bull Junior Team. Uh, en onderstreepte allemaal zijn bijzondere talent. Nou, komende week zal officieel bekend worden gemaakt... dat Verstappen Junior volgend seizoen al zijn debuut maakt... in het Formule 1-team van Toro Rosso, het satellietteam van Red Bull... Maar vandaag moest hij ook rijden, de tweede Formule 3-wedstrijd. En die heeft hij helaas in ronde 20 moeten staken. Hij controleerde wel de hele wedstrijd, maar door een technisch probleem maakte hij er in ronde 20 dus een einde aan. En Antonio Giovinazzi won de race. En de andere Nederlander, Dennis van der Laar, die werd twaalfde. Eerst gaat hij zijn rookie seizoen bij de Formule 3 afmaken, onze Max Verstappen, voordat hij in de Formule 1, gaat debuteren. Kijk, dat zou wel geweldig zijn, hè? Volgend jaar dus weer een Nederlandse deelname in het uh, Formule 1-veld. En de jongste ooit, hè? En de jongste ooit? Is hij dan 17, hè? Ja, ja, ja. 17 jaar. Mag Verstappen de zoon van, hè? Dat krijg je wel steeds te horen bij die berichten. Iedereen mm. en, uh, in de krant ook, hè, als je dat leest. Het is altijd de zoon van. De zoon van, Jos oh. Verstappen. Nou, als het maar... Ja, dan, dat zeg ik dan weer zelf. Als hij het maar beter doet dan zijn vader. <laughs> nou, ik wou zeggen, van, uh, <laughs> als hij de Green Bank maar niet te zien rijdt. Maar ja, dat weet <laughs> je maar nooit. Nee, zo is het. Nou, je zei net uh, gezellig. Hè? Zo met z'n tweetjes dus op de zondagmiddag ja, uh, in de studio van CFM. krijg <laughs> je krijgt een beetje het idee dat we alleen zijn, hè? Ja, dat vind ik aan Ja, Nou, we gaan naar daar Heerlijk. Tot dan. Children be de van Tiffany in I think we're alone now. Zometeen naar het volgende plaatje gaan we eens even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. Het ritme van zand voor. Zand voor. C -C en hier is Clean Bandits. Klien Bennett heeft inmiddels alweer een nieuw hit. Die Extraordinary. Maar deze vind ik toch nog steeds veel leuker. Hè? Daar begon ik eigenlijk een klein beetje mee. En scoren ze een groot hit mee hier in Nederland. Je ze met Rather B. We kijken eens even naar de eindstanden van de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. FC Utrecht is heel spannend geworden tegen Willem II. Het heeft de hele tijd 1-1 gestaan. Maar in de 89e minuut had de kogel voor, voor FC Utrecht nog een doelpunt gemaakt. Dus daar is de eindstand 2-1. En Excelsior tegen Go Ahead Eagles is in de 90e minuut door een overtreding van een toerhoek een uh, strafschop geweest. Dus in 90e minuut is het nog 3-2 geworden voor Excelsior. Oké, okay, dus heel veel gebeurt nog in de laatste minuten. In de laatste minuten, we hadden het eigenlijk een klein beetje voorspeld, ja, hè? Want de wedstrijd is gespeeld als hij gespeeld is. Het eent over till de fat lady Sing. Zo ja, so is het, uh, Maurice. <laughs> Zo dadelijk het uh, dier van de week uh, bij CFM. En uh, voor die tijd hebben we nog één plaat uh, voor je: en dat is deze van Sharon Brown. En I'm specialized in love. Zo meteen om kwart voor vijf gaan we hem krijgen. Het gedicht van de week met Maurice Mulder. Ik ben toch wel heel erg benieuwd wat voor gedicht dat gaat worden, Maurice. Een heel afgesloten gedicht. Een afgesloten gedicht? Ja, het gaat over afgesloten. Afgesloten, opgesloten. Nee, niet opgesloten, echt afgesloten. Echt afgesloten? Echt afgesloten. Dus je hebt gewoon weer wat afgesloten? Ik heb weer wat afgesloten, ja. Helemaal goed. Ja, weer bijna een uitzending van Zondvoort op zondag. Nou, we hebben nog een half uur te gaan hoor. Met onder meer het dier van de week. Ja, en die is absoluut niet afgesloten of opgesloten. Nou ja, opgesloten nu wel een klein beetje. Want het dier van de week is Charlie. Hij is heel lief, sportief en ontzettend knap. Hij is gevonden bij het station in Haarlem. En er is alles aan gedaan om zijn eigenaar te vinden, maar helaas is dat niet gelukt. Nu zoekt hij dus een leuke nieuwe baas. Charlie is geschat op een jaar of zeven. En omdat hij is gevonden, is er niet veel bekend van zijn achtergrond. Charlie bust van de energie en is een beetje druk... Hij zoekt dus een baasje die hem veel met hem gaat lopen en hem lekker bezighoudt. Met de fiets mee rennen vindt hij ook erg leuk, al moet dat nog wel een klein beetje geoefend worden. Hij kan het goed vinden met andere honden, maar is soms wel wat opdringerig. Omdat hij zelf erg druk is, zoekt hij een rustige zin om balans in zijn leven te krijgen. Wie gaat deze uitdaging met hem aan? Dus wil, zoek jij, kan jij nog, heb jij nog ruimte voor een hond, voor Charlie? Ga dan naar het dierentehuis in Kennemeland op de Keesomstraat in Zandvoort Noord. Ja, ik ken wel een Charlie, maar dat is hem niet waarschijnlijk. Charlie Luske. Ja, ook. <laughs> Mijn andere Charlie ook. Nou, nee, zijn, nee. zijn voldoende uh, Charlies? Ga dus voor uh, Charlie naar de Keesomstraat nummer 5. Naar het kennen we: Dieren tehuis hier in Zandvoort. Aha, we hebben weer een leuke plaat voor je. Hier is On Me. So Het is 1984, worden de serie van Shirley Roth. Dat was In The Evening. Ja, zo dadelijk om uh, kwart voor vijf dan uh, gaat het gebeuren hè, voor collega Vos uh, Maurice. Ja, zeker. Ja, dan gaat de FC Grungen het opnemen tegen Heracles Almelo. En wat zal het spannend worden die wedstrijd? Ja, ja, Heracles Almelo mee... thuis is altijd lastig. Was altijd lastig, <laughs> ja. Maar zal die ook in de laatste minuut weer gespeeld gaan worden of niet? Dat is dan de vraag. Ja, je weet het niet, hè? Je weet het maar nooit. Je weet het niet. Nou krijgen we ondertussen een uh, verzoekplaat uh, binnen bij, uh, bij CFM. Zegt uh, iemand van ja, ik wil graag horen... Take me out to the ballgame. Voor het WK Softball in, uh, in Haarlem, wat uh, momenteel uh, gaande is. Maar ja, ik heb ongeveer twintig versies. Dus... <laughs> maar welke we kies je dan we voor? We kunnen wel leuk gaan uitzoeken natuurlijk, hè? Ja, of gewoon even vragen van welke wil je precies horen? Ja, maar dat weet hij ook niet. Dus, Oké, okay. ja, kies een leuk uit. We gaan kijken of we dat verzoekje nog uh, kunnen inwilligen... zo in het uh, laatste iets meer dan een kwartier van Zandvoort of zondag. Maar zometeen eerst, ja, dan komt hij aan om kwart voor vijf. Het gedicht van de week. it, away. it. Like Between you.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 En dat was Elton John en I guess that's why they call it the blues. Het is tijd voor het gedicht van de week. Hier is Maurice Mulder. Verlangend naar de zonneschijn. Het kloppend hart van mijn leven. Ons samen zijn was ons maar kort gegeven. Twijfels namen de bovenhand bang om, bang om een sprong in het diepe te wagen Nu rest er enkel die stilstand Heel erg aangeslagen De knoop heb ik doorgehakt De keuze van jou overgenomen Mijn hart door jou zo verzwakt Dit kon ik niet voorkomen Het zwak dat ik voor jou voel Zou eeuwig blijven bestaan Je gaf me een wondermooi gevoel En toen is alles misgegaan je kreeg een tweede kans, maar sterker was jouw tweestrijd. Het was voor ons een buitenkans, om het beter te doen dan in de tijd. Ik zei je mijn conclusie is gemaakt, je tweede kans is verspeeld. Het heeft mijn hart gekraakt, want ik heb het heel anders gewild. Een derde kans geef ik nooit. Afgesloten hoort het te zijn. Ons hoofdstuk is voltooid. Waarom voel ik dan zo'n pijn? Wat een mooi gedicht van de week, Maurice. Ja. Ja, brok in je keel, ja. dat bedoel ik. Ik krijg een tranen van in mijn ogen. Dat dacht ik. Nou, dankjewel voor het gedicht van de week. En wij gaan nog een uh, paar platen draaien. Tot aan het nieuws uh, weer van vijf uur. En een van die platen die we nog gaan draaien... dat is de verzoekplaat, hè, Voor uh, WK Softball in uh, Haarlem. Hij gaat er zo dadelijk aankomen. Maar eerst onder meer de SOS-band. Hier is The Finest. Heer de Kles Amelo, nou gescoord, zie ik dat goed? Nee, nee hoor. <lacht> zie je, maar hij reageert wel, hè? Ja, ja hij is er nu al binnen. Hij is er wel gezellig bij, hoor. Vanmiddag tussen twee en vijf uur. Jo, de de SOS-band, en dat was de finest. Ja, dan nou was het even, even zoeken naar het uh, verzoekplaatje. Het schijnt een hele oude plaat, te zijn trouwens. Ja, uit 1908, om precies te zijn. 1908. Hij is ook, uh, geschreven door een meneer die toen in de metro zat. Ben, uh, ja, wa waarom hij dat geschreven heeft, weet ik ook niet. Maar hij is tijdens de zevende inning van die wedstrijd toen de tijd uh, gespeeld. En het is wereldberoemd geworden. Nou, we gaan er naar luisteren. Op verzoek van Pascal, voor iedereen die daar bij de softball uh, aanwezig is uh, in uh, Haarlem. Dan gaat hij aankomen, als het goed is hoor, in ieder geval. Ja, daar komt hij moet je horen. bij Edward Mieker, Edison Record. was baseball mad, had the fever and had it bad, just to root for the hometown crew through every Sioux, Katie Blue. On a Saturday, her young beau called to see if she'd like to go to see a show, but Miss Kate said, no, I'll tell you what you can do. Take me out to the ball game, take me out with the crowd.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 Het Take me out to the ball game. Take me out with the is echt oud, Maurice. Het uh, kraakt goed. Ja. Ja, ja, ik zei zo de knetter. knetter. Maar, <laughs> Dat klopt ook, hè? Het knetter, 1908. 1908. Nou ja, toch leuk, hè? Dat het nog steeds een uh, bekend plaatje is. Absoluut. <laughs> gaan, we, gaan we weer. Okay. Maar je hebt nog meer bekende plaatjes uh, volgens mij in jouw mouw zitten. Ja, nou, we gaan er nog even, even, even rapper draaien. Hè? Oh, even een lekkere zonnige plaats. Ja, het 1989? Weer, uh, 1989. Het is geen 1980. Nee. Dat is weinig. Maar goed, dat ligt ook al heel lekker. De Lambada. Inderdaad, dat bedoel ik buiten regent, het is al voort. En binnen bij C.E.V. schijnt altijd de zonne... Nog twee platen te gaan, waaronder deze van Kaoma en de Lambada. Ongroningen oh, heeft gescoord. 1-0. 1-0 tegen Herakles Almelo. Op oh, het jou weer. Het is nog steeds zomer in Salvoort, Maurice. Dus hé. Hey. Een zomer op CFM? Ja, en over zomerse muziek gesproken. Volgende week zondag is Salvoort op zondag daar niet. Nee, dan is de zomerse 50 bij CFM van 1 tot 5 uur. Zeker dan gaan luisteren naar het programma van Anders Bergen... Met de 50 beste zomerse platen aller tijden. En zal deze erin staan? Ik denk het wel. Je gaat het horen. Ja, gewoon luisteren, dus volgende week zondag vanaf 1 uur. Van 1 tot 5 uur. Dankjewel Maurice. Dankjewel Rob Harms. Het was gezellig. En dankjewel Albert-Jan voor het uh, koffie brengen. Voor het koffie brengen was lekker. Ja, een koffie van ja. Albert-Jan. Patatje erbij. Ook heerlijk genieten. Pizzaatje <laughs> erbij. Pizzaatje <laughs> erbij. Volgende week dan is er weer een uh, zoverdop zaterdag. En dus geen zoverdop zondag. Tot dan en bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zondagavond. maken nog een uh, zon zonnige, zonnige zondagavond. Ondanks dat het op dit moment regent. Ja.